Er komt geen nieuw strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000. Recent nieuw onderzoek heeft geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd die een nieuw strafrechtelijk onderzoek zouden rechtvaardigen. Wel komt er een feitenonderzoek naar bepaalde verklaringen van de vroegere verdachte de V. Er zijn twijfels over het onderzoek naar kruidsporen op de sportbroek van de V en over wat er met de verklaring van de V daarover is gedaan. Het OM in Rotterdam gaat dat nader onderzoeken. In Groningen zijn twee bouwvakkers in een slooppand gewond geraakt. Ze hadden in het huis een vuurwapen gevonden en wilden dat ontladen. Daarbij ging wat mis, waardoor het vuurwapen afging of ontplofte. De twee bouwvakkers zijn naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer: in een groot deel van het land nevel of mist. In het binnenland komt het af naar 3 graden. Morgen overdag eerst nevel of mist, en heel af en toe zon en een graad of 10. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van CFM op TV. Radio en internet. Met nu. Inspiratieradio. I saw the seas of I saw the of I want to And be put it in the bottom of our heart I saw the rules of This for affection. Beste luisteraars, welkom terug bij inspiratieradio Radio. Dit uh, nummer van Roders was Flower of Love. Nou, vanavond hebben we Cathy Saint-Mé en de Lotte. Te gast. ja, het, Oh, ze <lacht> zit met de duim omhoog. Hey. Gaat <lacht> goed, ik <lacht> nou, ik moet zeggen, Frans was niet mijn favoriete vak. Nee. Eh, ze heeft de mensen die ik praktijk in, uh, in Zandvoort en Sysomers. Nou, we gaan het in dit blok hebben over wie is Cathy. Cathy, we hebben natuurlijk uh, het daarover gehad, zo'n zo beetje, hè, waar je woont enzovoort. Maar um, ja. vertel eens verder, wat, uh, wie ben je, wat... Wat doe je? Doe ik hier. Uh, ja. Noem ook je ja. website, maar ook je workshops. Alles wat je kwijt wil in dit blok. Oh Wauw, wat ik kwijt? Wil ja, is dat veel? Nee, um, ja, ik heb inderdaad um, praktijk en uh, waar ik dus mensen die therapie geef, uh, ik geef uh, ook uh, massages, um, wat groepslessen, voor massages? maar vooral de hot stone massages uh, zijn heel populair. Hmm. Ik heb ook <laughs> <laughs> en, um, uh, Ik geef uh, zangsaskeuzissen en uh, workshops. Zangles en zwangerschapsles. Oh, zwangerschapsgrenzen. Oké. Zwangerschaps ja, het komt een beetje op hetzelfde neer, want dat doe ook ademen en hijgen uh, en puffen. Dus, uh, <laughs> um, en ik geef groepslessen, uh, Pilatus en uh, combinatie met uh, yoga. Hmm. Ja. Dus, uh, ja. Hoe kunnen mensen zich bij jou uh, melden als ze ergens belangstelling uh, voor hebben of kunnen ze iets nalezen? Uh, ze kunnen me bellen, ze kunnen me uh, mailen. Mag, ik dat ook, mag dat ook niet ja, dat Ja, niet gaan Oké, nu 23. 571-3255. je website? En mijn website is www.newwaves.nl. Newwaves.nl. New New ja, en je kan natuurlijk ook naar uh, je praktijk komen in Bouwens Palace. Ja. Yes, uh, ja, precies. Ja. Ik uh, zou Sarah even willen vragen of ze aan deze oh. microfoon uh, wil uh, komen. <laughs> ja, Ja, Sarah ja je bent een goede vriendin van uh, Cathy. Ja, ze heel goed. Ze heeft vast niet alles verteld. Wat, wat, wat kun jij, hoe, hoe ervaar jij uh, Cathy? Nou, ik, ik vind het zeg maar, een hele bijzondere avond vandaag. En um, ja, Cathy is enorm creatief. Mm -hmm. Creatief en een hele mooie dame ook nog. Ik vind dat dat toch ook even gezegd mag worden. En, ja, ik en, zien, uh, uh, kan ik beamen? <laughs> uh, ja, nou, morgen het. staat ze op de website. Dat was mooi. Ja, dat is... en, um, ja, deze teksten heeft ze heel lang geleden al gezegd schreef ik en katie 22 jaar.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 Ja. Nou, mooi. ja, ja Dankjewel. Lieve ja. yeah. ja, luisteraars, jullie horen allemaal mensen. Maar de, de hele studio is nu bomvol met, met allemaal vrienden van, uh, van ja. Cathy. Ik heb allemaal mascottes bij me. Ja, want uh, ja, we hebben He? natuurlijk een CD-presentatie. Ze dus komen allemaal uh, steunen. Dus, Sarah, ik heb nog één vraag. Wat zijn Goed. de, de noem eens, drie kwaliteiten van uh, Cathy? Nou, haar uh, zachte uh, persoonlijkheid. Wat ik net al zei. Het is een heel aangename... Uh,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 ergens zat om uh, wat te eten met studenten. En wie liepen voorbij? Cathy. We hadden geen afspraak. <laughs> en um, ja, we hebben toen toch uh, weer twee dagen doorgebracht met elkaar. En dat is zeg maar uh, ja, onze vriendschap. Want het maakt niet uit waar in de wereld. Of het in New York is, of uh, Arizona, Sedona. De meest maffe reizen gemaakt in Las Vegas. hebben samen uh, uh, reizen, dan, ja, ja, ja, een paar jaar geleden gedaan. Uh, ja, je hoeft niet af te spreken. Het gaat allemaal om... vanzelf.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 nou, dankjewel, zo. We gaan niet nog even lekker door. Marijken zit ook uh, bij jou. Ik heb ook ineens zo warm gekregen. Ja, Een enorm geluid. Ik heb een raampje wacht. open. Marijken, heb je vast nog wat aan toe te voegen? Nou, ik, heb al al vriendin, vriendin? Ja, ik ben ook al heel lang een vriendin vanuit uit Nijmegen.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 uh, een, een continent wat nieuw is voor me, uh, ja, naïef, uh, niet weet wat allemaal op mijn pad komt. En uh, ik had toen zo'n klein uh, Afrikaans duimpianootje van mijn moeder uh, gekregen. En uh, zo'n plink plom, plin, plink plin, plin, plin, ik uh, mee. Uh, gewoon, ik kon gewoon mee in, in bed, met dekens mee plink ik Het er echt zo'n tokkel uh, geluidje. En uh, ja, toen, toen kwam de, de tekst ook een beetje naar boven. Ook van, uh, er zijn altijd momenten waar je misschien even de weg kwijt bent. En, uh, of onzeker of bang bent en dan hoop je altijd maar dat de dingen op zijn plek komen. Het is gelukkig steeds ook zo gebeurd, en dus dat de dingen ook wel op zijn plek komen. Dus, uh, ja, mooi, mooi eigenlijk. Luister naar Guardian Angel. bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we Cathy Samen Lotte te gast en ze heeft mensen die ik betreken als antwoord en z'n zangeres. Oh. Nou, we gaan het in dit blok hebben over Cathy als zangeres en somwriter. Nou Cathy, eigenlijk uh, hebben we daar natuurlijk al heel uh, veel over gehoord. En je zei van, uh, ik vind het eigenlijk wel leuk om mijn moeder even te horen. Wil de moeder van Cathy even hey. aan, de aan de microfoon komen? Hallo. Nou ja, u kent Cathy uh, natuurlijk het beste van ons allemaal. Bijna 40 jaar. Yeah. Oh my Oh my god, was te zeggen? Nou, hoe niet... wow, zou ze nou zijn? Dankjewel, man. Is... Is... Is... Oh, nee, je bent echt zo oud. Ben je nog, uh, nog steeds zo blij dat je moeder aan de... Nou, ja, nou man, dankjewel. Ja. Nou, nou, dan, dan ga ik even, even terug naar haar jeugd. Ja. Ja. Ja. Ze was ongeveer drie jaar toen we van Cameroen naar uh, Nederland gingen op vakantie. En we kwamen van Brussel, reden we naar Nijmegen, via Helmond. En in Helmond heb je een brug en een kanaal en Cathy heeft de hele weg gezegd van Brussel tot Nijmegen. Regarde, regarde, regarde. En ik sprak toen vooral. Alles was nu wat ze zag. En in dat kanaal, les bateaux, les bateaux dan <laughs> De bootjes in het bad. De bootjes in het bad. Ja. Ja, ik weet nog een fascinatie dat ik met al oh, dat water... Ik dacht dat, dat is een groot bad. Met oh, een groot bad. Ik ben er niet bootje gespeeld. Een allemaal bootje. Ik had toen ook een bootje waar ik gewoon in het bad mee speel. Uh -huh. Echt een fascinatie van een heel groot bad. Ja. En er was er nog eentje, die vind ik ook leuk. Een trailer met allemaal personenauto's. Regale, regale. Levertuur, dan loopt de bus. De auto's en de bus. Mooi. Ja. Maar jullie, jullie spraken Goed. Frans met elkaar. Ja, we weten Frans opgegroeid. Oké. Okay. Opgegroeid zijn mijn moeder sprak ik ja. Nederlands, mijn vader sprak ik Frans. Ja, ja. ja in Cameroona daarna niet meer.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 We zijn in Frankrijk, dan hoor je Frans, Frans, Frans spreken. We ja. dus van de, ene, <laughs> de, de, Grenavie Grenavie de grens over ligt. gepasseerd en we worden Frans spreken. Okay. Dus die traditie houden we nou in. Ja. <laughs> Zodra we de grens over zijn, dan uh, wordt er geen namens meer gesproken. Hey, u bent oorspronkelijk Nederlands of Frans? Nederlands. U bent een Nederlander. maar ik woonde in Frankrijk. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, heel erg bedankt ja. dat u uh, dit uh, wilde vertellen. Okay. Dan genieten we nog van de, van de, van de uitzending. Meneer Katje, gaan we even zoomen op jou als ja. zangeres en als songwriter? Want dat hebben we nog niet zo over gehad. Je bent songwriter, als songwriter want dat, dat weten we inmiddels. Um, maar je bent ook songwriter en, en sterker nog, je schrijft niet alleen je eigen teksten, maar ook je eigen muziek. Uh, dat komt niet heel veel voor, hè? Nee, en voor dit album is het natuurlijk wel een, een menging geworden met uh, de met Dus die heeft ook een heel ja, belangrijke rol gespeeld. Die is hier overigens niet bij, hè? Die is hier niet bij, nee, ja. nee. Die is nog een hersteller van een uh, ziekenhuisopname. Hmm. En uh, dus ja, we hebben heel veel ook van zijn muziek gebruikt, waar ik dan in mijn uh, uh, teksten, soms aan toe heb gevoegd. Dus het is echt een versmelting geworden van... Uh, van ja van alle ons werk alle mm. materiaal ja. Ja. Uh, dus je hebt samen de muziek gemaakt en je ja. hebt de teksten gemaakt? Ja, ja, de teksten zijn van mij. Ja. Ja. Ja. En die teksten, moet ik het altijd even vragen, zijn ze autobiografisch of, of is het een soort... Ja, ze zijn allemaal autobiografisch, ja. Ja, ja absoluut. Ja. We hebben vanavond, draaien draaien alleen maar liefdesliedjes. Ja, dat zegt het ook oh, en The ja, dat is waar, ja, Oh jee. Wat zegt dat over dat... Die... Ja, wat zegt dat over mij? Uh, meer romantisch? ik ben ja, ik ben wel heel romantisch en heel uh, uh, gepassioneerd, uh, ja. ja. <laughs> Leuk. en die andere nummers die verder op de cd staan, waar gaan die over? ja, nou zoals Guardian Angel heb ik uh, nog een paar nummers uh, zoals Deep Inside en Trust Few and Follow.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 ja, ze gaan betekenen ze echt gaan beleven gaan in die liedjes. Dus dat is wel dat is maar als je zo terugkijkt op je leven. Je hebt van elk stukje heb je gewoon een, een liedje gemaakt. En van elk deel van je leven, klopt dat? Uh, ja. Ja. ja, van elk aspect van mijn leven, ja. Dat zou het ook kunnen zijn, ja? ja? Ja. Dus als een je... Cd, op deze cd of zijn zijn er ook nog andere liedjes. Ik al? heb nog heel veel ja. andere liedjes uh, ook. bijvoorbeeld een minder wat ik heb geschreven voor mijn vader toen hij overleed. Um, en ja, ik heb uh, toevallig vorig jaar toen, toen, dat was op haar heel heftig trouwens. Dat was uh, iemand die uh,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 maar ze hebben allemaal wel, uh, ja, het is allemaal autobiografisch. Al <laughs> mm, ja. Mooi. En waar wij ook heel erg uh, geïnteresseerd zijn, uh, is het ook spiritueel, zou je dat ook zo kunnen noemen? Met teksten? Ja, het is een beetje wat je onder spiritualiteit verstaat. Ja, dat is een goede inderdaad. Dat is gewoon uh, beter. Het is, ja. Dus dan zijn het zijn emoties en woorden die omhoog komen, en ja. Ik kan zeggen woorden vanuit je ziel. Ik, ik heb geen idee. Ja, als je het woord ziel euh, gebruikt, dan zit je ook behoorlijk in de hoek. natuurlijk. Ja, een guardian je Dat vind ja. ik ook toch wel iets... Uh, ja, toch uh, <laughs> Is dan... <laughs> ja. ja, het, ja, doe, het is net wat je kan Maar het is... Ja, jawel. Dus, dat zou je inderdaad ook als te kunnen noemen. Zou je nog iets willen toevoegen aan... wat je wil kwijt over zo'n tekst En hoe je als artiest bent? Ik denk dat de mensen het gewoon moeten luisteren en voor moeten van beoordelen, denk ik. Ja, nou, dan gaan we zo ja. naar de <lacht> muziek. Inmiddels is Jan Peter Verstegen uh, aangekomen. Welkom Jan Peter. Ja. Jij, jij kent het hier inmiddels, want jij ja. bent uh, ja. ja. En waarom krijg jij nou applaus? Want jij bent de zoonleraar van Cathy. Ik meent meen. het. Ja, <lacht> maar dat wist je nog niet. <lacht> de eerste keer dat ik Cathy tegenkwam was bij jou thuis. Oh, okay. Dat uh, weet je hey, je ja. nog niet ja, toen was jij nu net klaar met uh, zangles. Nou, gezellig ah. even een beetje bij je boven. Nou, dat wist ik niet Oké, okay, ja. ja. Dat is een ongegrepelijk moment. Toen zei je dan Peter over. Dat is interessant voor de Ferrari. En jij bent natuurlijk bij ons geweest in de uh, inspiratie ja Nou, de bedoeling is dat jij straks de cd gaat uitreiken uh, aan Katie. Ja. Na, de, na de muziek. Dan hebben we ook lekkere champagne erbij en dan gaan we mm -hmm. lekker even borrelen met z'n allen. Partytime. Dus uh, nou we gaan eerst even.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 Thank you. My love for you is so strong, the love is so fragile, so easy to hurt each other, so hard to understand why Sometimes we go wrong, thinking we do right Sometimes we get crazy, considering normal considering normal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 Cathy, ik vind het ontzettend leuk dat je me gevraagd hebt om die eerste CD aan jou te geven. Wat heb je een ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakt in de laatste 2,5 jaar? Althans, dat ik je heb mogen begeleiden. Ik weet nog goed 21 januari 2009. We stonden op de stoep, een tikje zenuwachtig, verwachtingsvol. Maar nou, we merkten al gauw dat er vertrouwen was en wederzijds respect.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 Ja, super. Wat ja, zeg ik Katrin? Ja, ik voel me sowieso zeer vereerd dat Jan-Peter hier nu is en een speech voor mij voorbereidt. En het is altijd heel plezierig om met hem samen te werken. Hij heeft toch altijd ja, de goede dingen in mij te prikkelen, te activeren, om te zingen en vooral om vertrouwen te hebben. Vertrouwen te hebben in, ja, in, ook in de techniek die je kunt gebruiken om je stem te ontwikkelen. En, ja, ik heb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 Als je me daar overheen hebt getild. Is, is hij je leren nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. Zullen we nog niet kwijt. Nee. Ah, ik kan nog heel veel nog bij hem leren. Dus ik ben voorlopig nog wel, uh, Zit je nog aan me vast? Ja, ik zou zeggen, wil ik graag een toast uitbrengen op Jan Peter, ja. op Tati en op alle vrienden die en de moeder die hier nee, aanwezig zijn. Nee, nee, nee, nee, nee. Yeah. Okay. Okay. So, far the music? Okay. The sky seems blue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 With us. It gets harder to leave the present behind us Instead we focus and hold on to a fantasy When The only truth is that with you I wanna be bij, bij Inspiratie Radio. Nou, iedereen is uh, erg, uh, ja ik moet goed zeggen, het gezellig. klinkt zo'n... Uh, in de maar, stemming, ja. Het is, ja. Het is echt ontzettend leuk. Is echt van, een maar, Ja, ik moet <laughs> zei heel veel we moeten gewoon uh, vaker doen zo'n uh, CD-presentatie. Ja, is echt heel gezellig. Het je. is echt leuk. Ja. Ja, het is ook een hele mooie muziek, hoor. Ik zet echt ja, uh, helemaal dicht te zwaaien. echt ja, mooi, heel, ja. heel mooi, ja. ja, ja leuk, ja, het Echt uh, wel. Ja, echt prachtig. Als, als u trouwens uh, haar wil, uh, live wil horen... Zij speelt, zij speelt uh, op 11 december om 2 uur op station in Haarlem. En daar ga ik straks nog wel meer over vertellen. Dus je kunt er ook uh, in de buurt uh, live uh, horen. Nou, Cathy, wat vind je hiervan? Ja, geweldig. <laughs> Eindelijk na al die jaren. Ja, en ik vind het heel leuk om op dit moment uh, niet zo ook met gewoon mijn dierbare vrienden en moeder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 Ja, dat is een goede vraag. Yeah, ja, wat <laughs> goed, goed wat een goede ja. vraag. Ja, ja. ja want dat, uh, mijn muziekpartner is dus uh, twee weken geleden onder uh, kritische omstandigheden opgenomen in het ziekenhuis. En hij is nu weer uitgelukkig En hij heeft voor vandaag toch een paar nummers nog mooi uh, afgewerkt. En uh, dat dus is een beetje afhankelijk van hoe het de komende tijd met hem gaat. Maar de planning is wel, sowieso voor 11 december hebben we de muziek al klaar liggen. Um, maar op mijn website eh uh, ja www.voiceofrodes. Ja, het is weer zo'n ingewikkelde naam, dat ik eigenlijk heb bedacht. Hè? Ja. Ja. Het ja. is een andere dan, dan net, uh, net zei. <laughs> ja, daar vroeg ik hem ook. Ik denk dat het goed vandaan. Ja, Rhodes ja. Rhodes. is uh, ja, rodes is van oh, Sorry, ja, dat is mijn uh, tweede doopnaam, dus het is eh dan dan te gebruiken. Uh, rodes, voiceofrodes .com. En En uh, het komt ook uh, via iTunes dus gewoon op het begin ook uh, downloadbaar. Nee, en uh, ga je het ook verkopen in Winkels? Uh, nee, nog niet. Het is dus een beetje afhankelijk van of het aanslaat en hoe het ja, gewaardeerd wordt. We gaan in ieder geval eerst gewoon een paar deze persen voor promotie en, uh, ja, en gewoon kijken hoe het loopt. Maar het bij Boeddha uh, lounge. Lounge. lounge, ja, daar ja. ja. kunnen ze hem wel al kopen, ja dan hoop ik wel zeker dat het uh, klaar is. Ja, dat moet dus, gewoon lukken Ja, ja. ja. ja. We iedereen naar Lounge en ja, ja. we zitten in op. de baas. <laughs> Ik nou Alice ook nog wat tegen je zeggen. Alice. Alice, Alice. Alice. ook zo'n Franse naam. Alice. Is het Alice, daar, Alice. Alice. <laughs> <laughs> Alice heeft ook een hele bijzondere spreekstem. Ah, werkelijk. Tati, hm. ik ken je nu 11 jaar. Ja. En weet je nog hoe ik begon? Ja, gast. Dat vergist echt in de trein. Misschien naast me zitten en ze vroeg aan mij. Can I sit next to you? We hebben steeds oneenheden. Ja, we, we hebben nog steeds oneenheden. We we we dat ik het een Nederlandse Nee, nee echt niet. We het in het echt en Engels gesprekken. Ja, we leerden elkaar kennen op schroeven. en eigenlijk je niet creatieve bar of in de life. Ja, we zaten echt ja. helemaal in de van notuleren, vergaderingen en al dat ja. soort toestanden. En nou doe ik het nog steeds en jij niet? Ja, inderdaad. <laughs> Eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers op Nee, Een beetje creativiteit heeft gelijk. Ja, dat komt bij jou nog wel. Uh, en Katirin. als ik gesprek heb met Katirin, gaat alles vol bubbels en bruisend alles helemaal weg. We hebben het over zoveel zaken en het is altijd weer een, een inspiratie. En nou, omdat je nu gepresteerd hebt, ik heb echt helemaal muziek te pijnen. Ja, de muziek lekker mee bewegen. Ik bedoel, goed. Ik ben heel trots op je. Dankjewel. Dankjewel. Nou, Katia, we gaan langzamerhand afronden. Uh, nou, ontzettend leuk dat je hier, uh, hier was en uh, ja, heel erg veel succes met de uh, toekomst. Volgens mij ziet het er goed uit qua muziek, uh, want het is een prima cd. So Mag ik daar ook iets uh, aan toevoegen? Uh, ik organiseer lezingen voor een Nieuw Duitsman Kornheim. En op uh, 13 februari heb ik Geert Kimpen. En die gaat een lezing over de liefde doen. En ik heb nu wat liedjes van jou gehoord. En ik wil je graag uitnodigen om dat uh, op te luisteren. Leuk. Kijk. Ik wil ook nog uh, even en een speciaal woord nog aan Ties doen. Ties is er niet ja. aanwezig nu. Uh -huh. En dat het toch te, te zwaar was om hierin te komen. En uh, ja, het is dus natuurlijk ook dankzij hem uh, is het tot... Uh, uh, ja, tot gekomen en uh, ook heel bijzonder dat we deze weg zijn ingeslagen en dat het product ontstaan is. Dus, uh... ja. Mathis, ja. uh, namens iedereen in de studio al heel erg veel wetenschappen. Ik neem aan dat je, dat je luistert. Ja. Oké, okay, dankjewel.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 Kalender. En je leert ook heel veel over jezelf als je dat uh, spel uh, speelt. Ja, oh, bijzonder. Leuk. Gert, Gert Toning, ik weet niet of je die kent, is ook een van de mede-auteurs. Beter okay. uh, huh? is Beter getrouwd. Ja, ik denk al wethouders. Nee, heb ik heb zaterdag nog geen Ik zie dat toch ook leuk. Ja, ik denk gewoon, oh, het is allemaal een drank van Gert Toning, ja, ja. dat is bijzonder. Ja, dat is helemaal leuk. Dus nou, ga het lekker spelen met je vrienden. En, uh, ja, leuk. Dit, leuk. Nou, zo meteen mee. Ja. Ja. gaan we weer naar de show. Na de uitzending. Ja. Maar ik had al aangekondigd dat je bij de Boeddha Lounge komt. En de Boeddha Lounge dat, uh, dat is leuk, want het is, uh, wordt georganiseerd door Boeddha Events samen in samenspel met Inspiratie Radio. Ja, dus dat is een, een event wat Tino uh, en ik samen gaan, uh, gaan organiseren. En uh, ja, vond het ontzettend leuk om jou dan als gast daar te uh, zien. Ja, super. Ik vond het helemaal nou vereerd. Ja, leuk. Ja, dat is heel de Spiri halen die zit dan aan je voeten. <laughs> Geweldig. <Ja. I'm> souls. Wat is <laughs> Uh, dat is 11 december om 2 uur in de wachtkamer op rond 3 op het Haarmse station uh, nou, we hopen iedereen, uh, dat iedereen daar naartoe komt, kaarten zijn uh, 10 euro in voorverkoop op de site van Ananda en 12.50 aan de, aan de zaal Rob, ik wil jou heel erg bedanken nou, graag. dat was, uh, was een helft job uh, bijna, hè? Met, uh, uh, het viel mee, mee. Ja. Ja. leuke gasten hè? en dan uh, gaat het goed ja. Nou nou nou nou, nou. Ja. Ja. bedankt voor je boek of je praat uh, muziekbespreking. Mario heel erg bedankt. Ik vond het ook helemaal leuk. En ik moet er even bij zeggen dat Mario gastrouw was vanavond, dus heeft ook alles verder staan ja, Dankjewel! <applaus> Ja. En ik wou even op, jullie allemaal bedanken, alle gasten van Cathy. Dus jullie krijgen een ja. eideplaats. applaus. Ja. We waren zeer gedisciplineerd. Echt. Uh, ja. En heel gezellig. Ja, echt prima gasten te hebben. Ja. De volgende uitzending is op zondag 4 december van 7 tot 9 avonds En we hebben dan Tony Rekelhof in onze uitzending. En zij gaat het hebben over. Dat is toch een heel ander onderwerp: inzicht in het leven van de doden. Nee, ja. Hoepa! deze.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 blijven leuke activiteit in de buurt? Kijk dan op onze agenda www.inspiratieradio.nl en heeft u activiteiten te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Moet u dan naar Mario en het is adres is agenda@inspiratieradio.nl. Nou, na het nieuws kunt u nog geluisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Vergen. Wij zijn Mario van Minden en Richard Buitenink. En ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we mee hebben gemaakt. En tot de volgende keer. En nog niet weglopen, dames en heren, want we gaan nog luisteren naar een prachtig gedicht. Zee van Tony Hermans. En dat wordt voorgelezen door Cathy. Cathy, ga je gang. En ik ik nog even door op dit gedicht. Ja, ik uh, was in december uh, met uh, Kerst bij mijn moeder en daar vond ik een doos met allemaal oude brieven met pen, vriendjes, vriendinnetjes, liefdesbriefjes. Uh, <laughs> heleboel nee. <laughs> en uh, en toen kwam ik een, een, een stukje papier van een schoolkalender uh, tegen en toen zeggen een doos van nou, toen, toen ik in een tiener was. Dus, uh, en bij was dus dat gedicht van Ben Hamans. En het ging over de zee. Vind ik vond het leuk, want ik woonde natuurlijk aan het strand. En, uh, dus dat vond ik heel bijzonder. En toen heb ik het ook heel mooi gevonden. Dus, en toen hoorde ik een paar maanden geleden dat Tom Hamans ook in Zandvoort gewoond heeft. Nou, dat vond ik helemaal bijzonder. Ja. <laughs> dus uh, ja, het gedicht gaat als volgt: de zee.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 Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de eten op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur Trudy Vendricht met het NOS journaal In Cairo is het geweld op een bij het vanavond opgeleid Op het plein klonk opnieuw geweervuur En er werden traangasgranaten naar demonstranten gegooid de Demonstranten in bang dat het plein de komende uren wordt schoongeveegd de betogers zijn niet tevreden met de toezegging van het militaire bewind om eerder terug te treden en de presidentsverkiezingen te vervroegen. In de afgelopen vijf dagen zijn op het plein zeker 30 doden gevallen en 2000 mensen gewond geraakt.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 De Marokkaanse verdachte van de moord op de Nijmeegse mintjes in 2003 is in Marokko veroordeeld tot levenslang. De man woonde vroeger in Nijmegen. Hij had een relatie met de zoon van de oudste van de twee buurvrouwen en had gehoord dat ze veel spaargeld in huis had. Toen hij bij haar thuis was, stak hij haar en de buurvrouw die op bezoek was en ook Mientje heette, tientallen keren. Veel geld had hij niet gevonden, maar hij nam een portemonnee.